Iedereen is spanisch op die anderhalve meter. En ook de voorlichting is spanisch op die anderhalve meter. Mm -hmm. De minister komt binnen. Hij ziet net als ik dat die zaal gewoon onwerkbaar is. En hij zegt, we gaan die tafels wel dichter bij elkaar zetten. Ja, ja maar de maatnemer wordt vooral op de publieke omroep gedaan. Hè? Iedereen is zo zichtbaar bezig met deugen. Dat ik vind dat, uh, dat de blanke, niet eens de man, maar gewoon de blanke uh, uh, vrouw CQ-man, de Nederlander dat die zich wel heel makkelijk laat piepelen in het racisme debat. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Pound. Ebru Oemar, is u daar? Ja, that's, yeah, that's me. Ja, we praten namelijk over een <laughs> lijn. Dus het is allemaal een beetje, een beetje behelpen met deze podcast. Normaal gesproken kom ik altijd naar je toe. Uh, maar deze zomer zit ik in Spanje. En ja, vreemd genoeg, jij zit gewoon in Nederland. Ik zit heerlijk in Rotterdam. Ja, dat klopt. Ik, ik ben niet zo van het reizen tegenwoordig. En tegenwoordig is al een jaar of vier. Ja. Vier, vijf. Sinds het hele Turkije-verhaal. En eigenlijk daarvoor vond ik het allemaal onzin reizen. Ja. Dus uh, ik zit echt heerlijk in de stadsvila in Rotterdam. Ja, ja. ja want ik, ik zat toevallig even te kijken. Want die had natuurlijk een huisje uh, in, in Turkije. Uh, ja. En uh, da, daar ging het nogal mis in 2016. Trending vandaag. Met Lammert de Bruin hier in de studio. Lammert. Ja, ja het gaat nog heel veel over Ebru Oemar... columnist en journalist die in Turkije werd gearresteerd afgelopen weekend... en nu dat land niet uit mag. Er is vanochtend in haar huis in Amsterdam ingebroken. Op de muur in het trappenhuis is het woord hoer gekalkt... en wie daarachter zit is nog steeds niet duidelijk. Oemar zelf die denkt aan intimidatie vanuit de Turkse hoek... maar ze laat ook weten dat ze zich niet geïntimideerd voelt. Ja, reden voor alle ellende is een aantal tweets... die Oemar vanaf haar Turkse vakantieadres de wereld instuurde... over de Turkse president Erdogan... Ja, daar zijn ze niet van gediend. En uh, toen AT5 een keer bij je langskwam om over dit onderwerp te spreken, was je vrij duidelijk. Ik ben bang geworden om weg te gaan. Is heel zwaar, om dat zo te zeggen. Maar ik hecht zo heel erg aan wat ik terug heb, dat ik dit niet wil verliezen. Dus ik wil niet weg. Ik wil zelfs niet met vakantie. Ik heb uh, ervaren hoe het is om niet terug te kunnen... Stel je voor dat ik niet terugkom. Ik ben mijn telefoon, Rick. Ja, gaat je telefoon ineens? Wat is dat voor ouderwets ding wat ik op de achtergrond hoor? Ik ga hem even uitzetten, weet je het goed? Ja, is goed hoor. Sorry. Ik kreeg opeens telefoon. Ja, sorry. Dat... Ja. Ik krijg geen telefoontjes. Maar, gewo uh... maar, maar gewoon telefoon vanuit Rotterdam, neem ik aan. Nee, toch niet vanuit het ja, buitenland? Oh, ja. Nee, vanuit Rotterdam. Ik zou hem even op vliegtuigverstand zetten. Ja. Ja. Hey, maar maar Ebro, uh, um, als ik het goed begrijp... Uh, heeft um, Erdogan... Is, is de man die er voor gezorgd heeft... dat jij vanaf uh, 2016... nooit meer verder komt dan de Nederlandse uh, landsgrenzen? Nou, nooit meer... is een heel, heel uh, zwaar woord... Um, ik ga weg omdat ik rationeel weet dat het hoort. Dat het moet. Want je geest knapt er echt van op om in een andere omgeving te zijn. Zeker. En, en die geest is getraind op uh, zon en zee. Uh, afgewisseld met stad. Mm -hmm. En ik heb de mazzel gehad dat ik um, uh, vlak voor corona tien dagen op Curaçao heb gezeten. Dus ik heb eigenlijk mijn portie voor dit jaar wel weer gehad. Oh. En dat was de portie die ik nodig had uh, het afgelopen jaar, zeg maar... na een lange periode dat ik even tien dagen strand heb gezien. Ja. Maar ik was echt volledig opgetankt voor corona. Dus dat is wel goed geweest dat ik weg ben gegaan. Maar als ik nu kijk naar iedereen die weggaat, die vrijwillig weggaat... ik snap dat je weggaat, maar wat je mij ook in die audio hoorde uh, zeggen... Ik snap niet dat je durft... want de kans dat je terugkomt op een pijnloze manier... is best uh, klein eigenlijk. Zeker nu met alle hijsaar om... Oh, tweede groep, oh, oranje lijst... Oh, wat doe je, wil niet, oh, lockdown. Denk ik denk, goh, ik zou niet heel relaxed weg zijn... wetende dat er... Uh, een, een risico is op terugkomen. Ebro, hey het interesseert me geen hol. als, als zouden snap, ze me hier houden. <laughs> ja, nee, dat snap ik, ja. Ik snap dat als je een huis hebt uh, uh, aan de kust dat het heerlijk is dat je dan denkt... van nou blijft toch lekker daar. Snap ik, ja. snap ik. Ik kijk hier naar buiten. Ik eh, kijk recht in een palmboom. En verder ja. een, een mooi een heuvelachtig landschap... wat uh, zich uh, aan mij ontvouwt. En dan denk ik oh. bij mezelf... als de mensen mij verplicht om hier te blijven... ik ga niet tegenstribbelen. Dat kan ik je sowieso vertellen. Maar, maar, be, be, maar ben jij ontvankelijk... voor die, die angst en die druk... die wordt geleverd dan voor, uh, voor, die, voor die lockdown? Nou, en, en... niet door corona. Absoluut niet door corona. Maar het versterkt wel het, het gevoel wat ik al heb... Sinds is 2016 van ik wil niet weg. Uh, want weggaan is één ding, maar teruggaan is het tweede. Terugkomen is het tweede. En dat versterkt het nu. Hè. Weggaan is het probleem niet. Ik, ik stap zo in een vliegtuig. Dat is echt geen issue voor me. Behalve dan, dan dat je dan zo'n stom mondkapje op zou moeten. Uh, maar het idee dat ik niet terug zou kunnen, dat wordt versterkt door die hele corona-shit. Maar...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 Ja, en heel veel mensen die uh, hebben zoiets van, de, tegen mij geroepen. Uh, uh, ik zeg van Veldhuis, als jij een podcast hebt die heet, heb een mening. Dan moet je echt even met je collega Ebro gaan praten. Want uh, zij is tegenwoordig ook van poont, um, en, en zij heeft een nadrukkelijke mening. Je staat er eigenlijk onbekend. Het is jouw unique selling point. Uh, want ja, nee? ik, ik snap eigenlijk geen hol van jouw uh, hele bestaan. Uh, je bent begonnen met uh, bedrijfskunde leren aan de Erasmus. Uh, ja. Je zou toch denken, meisje, wat kon je goed leren? En uh, dat, dat zag er allemaal heel veel... Veel uit En uiteindelijk ben je iemand die uh, bekend staat om haar mening. Ja. Nou ja, daarom functioneerde ik ook niet zo goed in het bedrijfsleven. Nee? <laughs> maar leg, leg mij dat eens uit. Dan. Je studeert bedrijfskunde waarschijnlijk om je vader en moeder tevreden te stellen. Want dat kan dan nooit jouw jou, uh, uh, eigen intrinsieke motivatie zijn geweest, of wel? Nou jawel, heel erg zelfs. Want studeren, dat, dat, dat er een, een alternatief voor studeren was, dat wist ik niet. Uh, niet studeren was geen optie. En uh, mijn ouders die zijn arts, dus dan, dan neig je van huis uit heel erg naar medicijnen natuurlijk. Uh -huh. Maar ik wist dat ik nooit van mijn leven arts zou willen worden. Want ja. ik het beroep gewoon helemaal niks vind. En uh, de studie viel te zwaar en dat, daar lagen ook niet mijn capaciteiten. Nou, dan zat ik op het gymnasium waar alle meisjes rechten gingen uh, studeren... Waarvan ik al dacht, als alle meisjes rechten gaan studeren... ga ik dat dus niet doen. <lacht> gewoon echt niet. Maar ik werd uitgeloot voor bedrijfskunde. En bedrijfskunde was een hele populaire studie in die tijd. Veel en jongens? Bij bedrijfskunde waren er veel jongens. Nou, in die tijd waren er overal heel veel jongens. Omdat uh, uh, studeren... Ja, ik weet niet. De verhouding was overal gewoon dat er meer jongens dan meisjes waren. Dat is natuurlijk nu ook zo. In het bedrijfsleven zijn er ook overal meer jongens dan meisjes. In elk beroep zijn er meer jongens dan meisjes. Dus in die studies zijn per definitie meer jongens dan meisjes. Ja. Dat was niet de, de reden. De reden was echt dat ik iets anders wilde. Ja. Maar ik werd uitgeloten. Dus moest wel rechten gaan studeren. En toen ben ik na een jaar alsnog nageplaatst. En zo ben ik bedrijfskunde gaan doen. En dat was ontzettend leuk, omdat het een hele actieve studie was. Niet heel veel boeken, maar heel erg interactief met mensen. Groepjes, projecten doen. Bij bedrijven binnenkijken en stukjes schrijven. Vooral heel veel stukjes schrijven over wat je gezien hebt. Oké. Okay. Dus dat, dat, dat heeft mij heel goed gedaan. En ook samenwerken heeft mij goed gedaan. Het was heel internationaal. Ik heb heel veel gereisd. Ik heb heel veel kansen gekregen. Ik heb... Uh, een hele goede baan gescoord en daarna nog een goede baan gescoord. En daarnaast heb ik gewoon altijd stukjes geschreven. Maar ik heb nooit beseft dat stukjes schrijven, dat dat een vak was waar je ja. geld mee kon verdienen. Ja. Dus de eerste keer dat ik een, een stuk in de krant had met mijn naam erbij, dacht ik... Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik iets met mijn handen heb gedaan. Dat ik echt gewerkt heb <lacht> voor mijn geld. In plaats van mensen aan tafel zitten, een beetje babbelen en daar een verslag van maken. En dan iets gaan doen. Ja. Eigenlijk het werk wat ik deed in het bedrijfsleven... was al een variant op de journalistiek. Gewoon bellen, regelen, fixen. Ja. En dan, uh, nu doe ik het al jaren uh, in een geschreven vorm voor mezelf. Ja, hoe zou je de teneur van jouw stukjes willen omschrijven zelf? Um, voor mij zijn het uh, ontladingen. Als ik met al mijn geschreven teksten in mijn hoofd zou rondlopen... was ik al lang opgenomen. Ja. Voor mij is schrijven een manier om geestelijk gezond te blijven... want anders blijft het malen, malen, malen... malen in mijn hoofd. Ja. En om het op te schrijven... verdwijnt het. En uh, is het weg? En kan ik weer verder ademhalen? Ja. Dus ja. Hoe zou ik de teneur van mijn stukjes schrijven? Uh, het zijn dingen die mij bezighouden... en wat mij elke keer weer verrast... is dat het niet alleen mij... bezig blijkt te houden... maar ook de massa van Nederland... Gewoon, en dat, dat klinkt heel erg pedant als ik dat zeg... maar de massa van Nederland kijkt niet naar de publieke omroep... maar zit gewoon online ja. en zit in het echte leven. Ja. En de reacties die je krijgt altijd zijn zo enorm veel... Dat, dat, dat, ik durf te wel dat geen enkele columnist van een dode boom zoveel reacties <laughs> krijgt als dat ik krijg. Nee, dat is helder. En dat zie je ook momenteel met die, met die uh, ja. uh, corona-discussie. Uh, da daarbij wordt er heel veel gediscussieerd uh, over sociale media. Ja. Um, en, en ja, de vraag is ondertussen wie wordt er met daarin meer geloofd? De, de oude journalistiek of uh, de sociale media? Maar goed, los daarvan. Ja. Um, je, je, je, ik kom er zo meteen nog op terug. Maar je, je, je blijft altijd iets uh, meisjesachtigs houden. Uh, je, je, Dank je. Ja, je, je, je blijft gewoon uh, op een of andere manier een jonge meid... die toch tegen de, de samenleving een beetje aan het aanschoppen is af en toe. Is dat een verkeerde constatering? Is dat ook uh, wat, ja. Je, ja, of is dat wat je beoogt? Nee, dat is een absoluut verkeerde constatering. Ik snap dat je dat aan die kant van de lijn... en aan die kant van de microfoon uh, zo vraagt. Maar in mijn optiek stel ik de vragen... en verwonder ik me over alles. Over het beleid en over de samenleving en over politiek... Op dezelfde manier als dat de massa doet. En dat verwondert mij ook altijd. Want dat mensen uh, uh, in de gegoede banen. En dan moet ik jou daar even toescharen, ook al zit je bij Poont. <laughs> maar de mensen die ertoe doen in deze samenleving. die de meningen bepalen. Hebben, hebben besloten dat ik aanschop. Dat ik recalcitrant ben. Dat ik dwars ben. Dat ik. Uh, Laat ik het ja, makkelijker ja, omschrijven: nonconformistisch Non-conformistisch. Maar de mensen die dat soort woorden bezigen... die weigeren te accepteren dat de massa van Nederland dat is. Okay. En dat, um, uh, dat ze zich niet gehoord voelen. En ik vind het altijd heel erg raar dat juist ik... de persoon die eigenlijk helemaal niet tot die massa behoort... Blijkbaar verwoord wat uh, de massa van Nederland ook denkt. Ja, nou ja, weet je, het is niet per se iets negatiefs. Um, het is wel iets wat niet altijd begrepen wordt. Het is wel negatief, want als het positief zou zijn, ja. dan zou ik hier mijn uh, geld in tienvoud mee kunnen verdienen. en uh -huh. elke avond op tv en elke middag op de radio verschijnen. Ja. Maar het zijn de andere geluiden die je elke middag op de radio en elke avond op tv ziet. Ja. Dus het is, uh, het is helemaal niet. Uh, Geaccepteerd wat ik zeg en wat ik doe. Als je dus ik wat anders het zegt en doet. Als jij s'avonds naar een programma als op één kijkt, um, is het dan zo kijk dat je. Nee, dat bedoel ik, bedoel ik. Maar stel je voor dat je zou moeten kijken. Zit je dan net zoals Maurice de Hond ook met een schoen en werp je ook dat constant naar de televisie? Of, of hoe moet ik dat zien dan? Want hoe kijk je tegen, tegen dat soort instituut aan dan? Nou, ik, dat Maurice met schoenen gooit, vind ik echt uh, nog mild. Ja. Uh, ik, ik slik niks. Maar als ik zou kijken... zou ik aan de verdovende middelen moeten... en aan de kalmeringsmiddelen moeten. Want ik wind mezelf zo enorm op... als ik daarnaar kijk. Maar als ik niet kijk... heb ik een bloeddruk die verschrikkelijk laag is. Ik word, elke week word ik gecheckt uh, op dit moment. Ja. En dan zeg je elke keer weer... val jij niet flauw, want je hebt een hele lage bloeddruk. En nou, Dat is heel goed, want als ik zou kijken... zou ik door het lint gaan gewoon. En waar zit het dan in? De domheid van de vragen... de wereldvreemdheid van de mensen die, die presenteren... En vooral de hypocrisie van de mensen die presenteren. Ja, maar er zit een volledige verzamelde grachtigoddel zit daar. Met alle mensen die zichzelf toedichten dat ze een kijk hebben op de wereld. die, die een ieders ander uh, gedachte zou kunnen overstijgen. op een zeer eenvoudige wijze. Dus deze mensen denken gewoon daar, daar uh, totaal anders over dan jij. Ja, en dan vind je het raar dat ik. Uh... Aan de gewoon meerdere middelen moet als ik naar ze nee, kijk. Als andere nee, mensen nee. mij gaan moeten vertellen wat ik moet zeggen en denken. Vooral omdat ik weet ja. dat die mensen voor de camera zo hypocriet als sneden zijn. Ja. En zodra het, ja. het rode lampje uitgaat, zitten ze bij elkaar op schoot. Ja. Weet je... Hou op met die hypocrisie. Hou ja. op met deugen. Hou op met beweren dat die anderhalve samenleving. anderhalve meter samenleving. dat dat een haalbare kaart is. Want dat is geen haalbare kaart. Nee. In de taxi waarmee ze naar de studio komen. zitten ze al op minder dan anderhalve meter afstand van de chauffeur. Dus hoezo? Nee. Hoezo? Waar heb je het over? Nou ja, goed. Ik vind het altijd heel fijn als mensen um, af en toe een steen in de vijver durven te gooien. Um, maar ik. ik, ik... Maar het ja, brengt je nergens, die steen. En mij brengt het nergens. Mij brengt het. Uh, een, ...een werkloos bestaan. Ja. Dus uh, hoe slim is het om een steen in de vijver te gooien? Ja. Terwijl dat wat ik zeg... ...en wat ik denk en wat ik voel... ...toch echt de massa is van, uh, van Nederland... ...die ook zo denkt en, en dit ook zo voelt. Terwijl ze op tv en op de radio nog steeds bezig zijn... ...hun eigen verheven moraliteit over te brengen... Terwijl, ...waar ze zichzelf ook niet aan houden. Maar Ebro, je, dat als... nummer van, van ja. Phil Collins... ...ik weet niet eens meer hoe dat gaat... Van, uh, ...dat hij die, die priester nadoet... Um, van... Um, uh, Jezus knows mij. me, geloof ik. Yeah, Jezus knows me. Ja, je ja. Vooral niet zelf naar de hoeren, vooral zelf geen drugs gebruiken. Ja. Uh, of het niet doen, maar het zelf wel doen, weet je. Dat, dat, zo komen alle uh, mensen op tv op mij over. Ja, have, um, have ja laten we eerst even gaan hebben over die, over die anderhalve meter maatschappij. Daar heb je natuurlijk al het nodig over gezegd. En als ons wordt wijsgemaakt dat de nieuwe maatschappij heet, het nieuwe normaal de anderhalve metermaatschappij heet, dan worden we voorgelogen... en ik word daar wel van. Ja, en dat was duidelijk. Dat zei bij Jort Kelder in de uitzending... en dat was al ergens in april, als ik me niet vergis. Um, ondertussen uh, schaalt uh, de hele wereld op en uh, iedereen is in paniek. En je had het net ook over landsgrenzen die dicht zouden gaan. Uh, met nee. andere woorden, uh, um, uh, ben je al een beetje bijgesteld in je mening... of, of, of heb je nog nee. steeds die? Alsjeblieft, mensen... Ik denk, uh, waar is het heldere verstand? Waarom horen we het heldere verstand niet? Want er worden inderdaad steeds meer mensen positief getest... Maar we zijn even vergeten dat we maanden niet getest hebben. Ja. En nu gaan we dus van nul testen, van verboden van, uh, om te testen, gaan we opeens naar testen. Wat denk je zelf? Dat je dan uh, geen besmettingen gaat vinden? Ja. De conclusie die je moet vinden, die je moet trekken uit al die besmettingen, is dat je wel besmet kunt zijn, maar niet ziek hoeft te worden ervan. En dat is ook de conclusie die we ook vanaf het begin al aan gezegd hebben. Niet iedereen die besmet is, wordt ziek. Niet iedereen die ziek wordt eindigt op de IC... en niet iedereen die op de IC eindigt gaat dood. Nee. Er zitten gewoon die stappen tussen. En iedereen gaat van besmetting naar doodgaan. En het wordt tijd dat onze politici zeggen van... En nu is het klaar. Maar ze zijn een soort van narratief ingegaan... waar ze niet meer uit terug kunnen. En dat vind ik heel erg zorgwekkend. Ja, Ik moet je eerlijk zeggen, Ebru... Hey ik word zelf uh, regelmatig met mijn rug tegen de muur aangeplaatst. En ik, dat laat ik mezelf niet zomaar welgevallen. Um, omdat ik daar ook, net zoals jij... Uh, wat genuanceerde opmerkingen maak. En het, het rare ervan is, in Nederland... hebben we ondertussen een soort van discours... waarin we dan zeggen... Uh, jij bent of wit... Of jij bent zwart, qua, qua opstelling dan. Of je bent positief ja. of je bent negatief. De zogeheten 50 tinten grijs uh, hebben we allemaal weggelaten. Oh. Um, we zijn zo aan het kanten, van de ene kant naar de andere kant. Um, en uh, als je dus niet in de... Uh, ik, ik heb een publieke functie. Als ik dus me niet um, uh, matig in mijn toon en in mijn, in mijn opmerkingen... word ik weggezet als iemand die heel onverantwoord bezig is. En dat of maakt dat het best moest. lastig. Nou, ik ben geen ja. Duitse cruise. Ik, ik, ik ben misschien iets minder zweverig. Maar ik, ik gun, ik gun Duitse het zweven. Dat mag. Uh, vind ik geen enkel probleem. En ik gun iedereen zijn eigen kijk op de wereld. Ik, ik heb daar geen oordeel over. Uh, ik probeer wel heel nuchter te zijn. Diezelfde nuchterheid die jij net ook uh, vertoonde. Van jongens, als er zoveel meer weer getest wordt. Dan snap je toch ook wel dat er meer gevonden gaat worden. Wat, wat maak je nou tot druk? Uh, schep je er genoegen in dat we, dat we met z'n allen naar een tweede lockdown toe gaan of zo? Uh, vind je het fijn? Weet je het heel grappig vond? Wat ik echt heel grappig vind is... ik heb geen kinderen. Nee. En ik heb genoten van de verhalen van mensen met kinderen... dat ze toch wel kutfamilies hebben. En dat het echt uberkut is om met je gezin... Uh, maandenlang in lockdown te zitten in een te klein huis. Ja. Ik, ik, ik, ik kan daar echt van genieten. Ja. Uh, klinkt heel zuur, maar um, ik moet daar heel erg hard om lachen ook. Want dat zijn de mensen die, die, die, die erop voor stonden dat uh, de scholen dicht moesten. Mm -hmm. De scholen moesten per direct dicht. Nou, ja. ik heb net al besloten van niet, maar is toen onder de publieksdruk bezweken. Ja. Exact hetzelfde is nu weer aan de gang. We moeten mondkapjes op. Terwijl iedereen uh, in de functies zegt: nou ja, ze helpen niet, wat heb je eraan? En uh, nu zit iedereen het publiek af te dwingen dat uh, de mondkapjes moeten komen, zul je zien dat het kabinet gaat zeggen. Nou ja, weet je, als de bevolking het wil, dan doen we het maar. Maar net als met die kinderen thuis houden van school na twee weken was iedereen het zat en toen moesten ze nog twee maanden. Ja. Dus het is, het, het, mensen hebben geen idee waar ze om vragen en waar ze om janken. Terwijl je eigenlijk leven moet omarmen. Ja. En ik snap ook totaal niet dat mensen vergeten zijn dat we sterfelijk zijn. Ja. En dat de mensen die eraan doodgaan dont il you... Niet per se doodgaan aan corona. Maar omdat ze ook nog een onderliggende aandoening hadden. Ja, nou, ik zat van het, het weekend gaan toevallig gaan op het strand gaan. even met iemand. Uh, ik zat me te bemoeien in de discussie. Voor mij was het Jaap Stalenburg die een discussie ja. was. Dus die was ook een beetje, een beetje, zeg maar heel erg in paniek. En um, ik, ik, ik had daar een opmerking over gemaakt. Waarop een van de volgers van Jaap Stalenburg tegen me zei: Weet je, Rick. Als je er zo over denkt. en je krijgt dadelijk corona. dan vind ik dat je nergens aanspraak op mag maken. en dat je dan maar ja. moet zien hoe je jezelf gaat redden. Ik denk, wat is dat toch voor een rare Verdraagzaamheid. Wat is dat voor gekkigheid in dit land? Waar, waar, welke kanten dreigen we op te gaan? Want uh, we hebben het hier over corona. Dat is, niet, dat is niet prettig om dat te krijgen, kan ik je vertellen. Ja. Uh, dat gun ik ook niemand toe. En als iemand het wel krijgt, dan, dan gun ik in ieder plek op, op de IC om geholpen te worden. Is mogelijk het, Precies. Uh, wat diegene er ook van heeft gevonden. Maar je gaat elkaar toch niet op die manier de maat nemen. Dat, dat is datgene wat mij momenteel heel erg, erg ergert. Ja, maar de maat nemen wordt vooral op de publieke omroep gedaan. hè. Iedereen is zo zichtbaar bezig met deugen. En elke zin die gestart. in welk programma dan ook. Van, is uh, met inachtneming van de RIVM-regels. Dat ik echt ben, die RIVM-regels zijn ook maar bedacht door mensen. Die schelden niet wereldwijd. Ehm. Um, het is geen heilige graal. Hè? Het is ook geen exacte wetenschap. De een wordt wel ziek en de ander wordt. Je, je kunt je hele, lang, je hele leven lang roken en geen longkanker krijgen. En je kunt door mee roken longkanker krijgen. Dus het, er is geen exacte wetenschap. Maar ik krijg die opmerking ook. Dus oké, okay, dan stel ik voor dat jij afziet van je plek op de IC. En dan antwoord ik altijd, ik vind het allemaal prima. Ik wil best afzien van mijn plek op de IC. Maar dan wil ik ook vanaf vandaag geen belasting meer betalen. En dan wil ik ook alle belastingcenten die ik betaald heb... om die IC's mogelijk te maken, ook terugkrijgen. We hebben hier een collectieve samenleving waarbij uh, we voor elkaar betalen... Dus hou op, zeg. Echt hou op. Maar nou, dan hoor je ze nooit meer terug. Nee, dan zwijgen ze, ze. Maar wat zegt dit? Uh, uh, kijk, jij bent iemand die de opinie uh, uh, geeft van, van uh, ja, toch wel heel veel mensen die ook op, op, online zitten en, en, en die daar soms af en toe heel anders over denken. Uh, maar, maar wat zegt dit over onze samenleving? Uh, dus even ver verwijderd van de, het, het deugdsysteem nee, nee. Van, van de publieke nee. omroepen zo. Top. Het zegt niks over onze samenleving. Het zegt De, de afgelopen maanden zegt alles over het kabinet. Onze uh, minister-president heeft een waanzinnig communicatiebureau. Waanzinnig. Ze hebben elke week een nieuwe slogan gehad. En de allerbeste kreet die dat communicatiebureau voor elkaar heeft gekregen is... Ik doe het niet voor mezelf, maar ik doe het voor de ander. Met dat kleine zinnetje heeft het kabinet de hele Nederlandse bevolking zo ver gekregen... dat uh, ze automatisch in deugdstand zijn gegaan. Maar weet je wat het kabinet ook doet? Uh, ik ga geen sectoren noemen, maar een vriendje van mij... die, die is baas, in een, baas van een heel groot uh, bedrijf uh, in een erg getroffen sector. Mm -hmm. En die is door, de, uh, door het ministerie gebeld en die heeft gezegd... van. Kan jij mij vertellen welke um, bedrijven in jouw sector open moeten blijven... om de sector levend uh, te houden? En welke mogen er doodgaan? Welke mogen er uh, opgeheven worden? Waarop ze zegt: hoor je wel wat je zegt. Ja. Hoor je wel dat, je, dat, dat het ministerie vraagt aan het bedrijfsleven... welke bedrijven kapot mogen en welke bedrijven mogen blijven bestaan? Hey, nu ga ik iets zeggen wat, uh, wat niemand mijn dan gaat afnemen... Maar het deed mij denken aan de Joodse Raad. Ja, ik begrijp wat je zegt. Um, en dat, dat is. Um, dat, laat ik zo zeggen: dat is een beetje voor God spelen. Dat, uh, dat, dat gevoel krijg ja. je ervan. Um, ja, en ik, ik, ik, ik. Ja, ik vind het eigenlijk best wel heel achternant wat ik hoor. Um, maar dat is, dat is wel datgene waar we momenteel met z'n allen in zitten. In mijn nou achternant? Uh, uh, wat zeg je? Vind je mij nou, genant? Nee. Nee. Wat ik, wat ik hoor van jou. Het verhaal van jou. Zoals je dat vertelt. Ja. Dat, dat, dat vond ik. Dat vond, dat, ja, dat is best wel stuitend. Uh, als dat zo is. Maar het, het verbaast me ook niks. Want je weet ook dat uh, mensen als uh, Gommers. Uh, en, ja. en, en meer van dat soort lieden. Uh, destijds zijn opgebeld met het verzoek. Of ze toch in het landsbelang. Uh, de, het belang van het uh, anderhalve meter gedoe. En zo. Uh, nog iedere keer opnieuw, opnieuw ja. zouden willen benadrukken. Terwijl ze zelf sowieso hadden van. Ja. Ja, maar, ...ja, doe het nou maar, want het is voor het landsbelang. Ja, maar ja. Het, is, het is van heel ander belang. De verkiezingen komen eraan. En onze politici kunnen niet leven met het beeld van heel veel te veel doden. Want dat gaat in alle verkiezingsdebatten tegen ze werken. Dus ze zijn zich nu aan het voorbereiden... ...en ze zijn aan het voorsorteren op de verkiezingen die straks gaan komen... Waarbij ze geen van alle de zwarte piet toegespeeld willen krijgen. Dat zij verantwoordelijk zijn geweest voor doden. Terwijl ze vanaf het begin af aan hadden moeten communiceren. Bevolking, ik heb een slecht nieuws voor je. Wij mensen zijn sterfelijk. Het goede nieuws is dat we dat vanaf onze uh, uh, geboorte al weten dat we sterfelijk zijn. Dus ja, helaas voor een aantal mensen zal ik te snel komen. Maar we gaan de uh, geestelijke gezondheid van de massa stellen. Dus jij zegt, dit, dit, dit alles heeft te maken onder andere met de de ja. verkiezingen. Dit, dit, is, ja. dit moet je in het licht zien van, van de verkiezingen en de herbenoeming voor de zoveelste keer van, van Rutte. En te, te laten overkomen als de staatsman bij uitstek die uh, wel voor je zorgt. Een soort van moedertje, moedertje Nederland, uh, geleid door, door, de, door de, de belangrijkste man van dit land, Rutte. Dat is een beetje de gedachte. Ik zou je het sterker vertellen. Te Ik heb uh, uh, een politicus geïnterviewd een tijdje terug. En we hadden voor, uh, voor het interview hadden we alle tafels op anderhalve meter afstand gezet. Maar op meer dan anderhalve Ik vond het echt belachelijk. Dus ik kwam die zaal binnen en ik zeg: kan dit wat dichterbij? Nee, nee, nee, nee. Het beeld, uh, iedereen is Spanisch op die anderhalve meter. En ook de voorlichting is Spanisch op die anderhalve meter. Mm -hmm. De minister komt binnen. Hij ziet net als ik dat die zaal gewoon onwerkbaar is. En hij zegt, we gaan die tafels wel dichter bij elkaar zetten. Ja. En dan hebben we het over welke minister? Ja, dat, ik weet dat je dat wil, weten. Maar uh, wacht maar gewoon. Als die productie komt, dan uh, zie je het vanzelf wel. Oké. Okay. <laughs> dat gaat nog lang duren? Of is dat volgend seizoen? Of is dat voor de verkiezingen? Nee, de nee, verkiezing? nee. Uiteraard voor de verkiezingen. Oké, okay, nou. dan Maar dit we... is dus wat ik bedoel met... Kijk, in, in ons geval stonden de tafels nog steeds op anderhalve meter afstand. Maar als je door de gangen loopt... Ja. loop je echt niet op anderhalve meter tuurlijk afstand van Natuurlijk niet, niet, niet, niet. En dat is natuurlijk een visie die mij stoort. Maar die stoort mij dus ook bij alle mensen die op tv komen... en die heel uh, heilig bij elke zin beginnen... Ja, je, je, het landsbelang. Ja, je houdt je toch wel aan de maatregelen. Ja, natuurlijk houd ik me aan de maatregelen. Hoe dan? Op welk terras zie je mensen zich aan de maatregelen houden? Ja, ja. Hoe dan? Rick van Veldhuizen. Ik heb een mening. Hoe, hoe sta je tegenover de, de manier waarop... Um, Maurice de Hond op dit moment probeert dingen onder de aandacht te brengen? Nou, ik ben fan van Maurice. Uh, op, op allerlei vlakken. Um, wat ik altijd zo jammer vind... is dat mensen die een andere boodschap verkondigen... Uh, als een wappie worden weggezet. Ja. En het zijn in onze samenleving zijn het de wappies. die een afwijkende mening durven te verkondigen. Mm. Die dansleraar, die Willem Engel. als hij eruit had gezien als. Uh, ik noem het dwarsstraat. Hugo de Jonge. Ja. Hugo de Jonge is niet. nee, dat is niet, geen goed voorbeeld. Dan was ik echt. <lacht> maar als. als uh, de danswap die eruit had gezien. als Rob op staan. hadden we een heel ander verhaal gehad. Ja. Dan had iedereen hem serieus genomen. Ja. En hij is natuurlijk ook doorgedraaid. Gedra en die mensen om hem heen zijn allemaal, ja, nu zeg ik het zelf, wappies. Ja. Uh, die op hun eigen manier hun gelijk proberen te halen. Maar als je je gelijk wilt halen, heb ik één ding geleerd. Dan moet je je gedragen zoals de macht zich gedraagt. Ja. En um, dan wordt er naar je geluisterd en anders niet. En, en anders dan wordt ben je weggezet. En dan ben je een bedreiging. Ja. Nu ben je geen bedreiging. Nu ben je een of andere dansleraar. En sorry, die gast is hem da dat hij 15 jaar geleden ooit eens een keer een proefschrift heeft willen schrijven. Hey, ik heb ook een proefschrift willen schrijven. Ik ben niet eens begonnen. Ik keek wel uit. Geen zin <lacht> in. Dus uh, ja, weet je. Maar, maar Eberu, stel je dan voor. het is uh, nu ineens uh, ma eind maart uh, 2021. Dan is dus het belang van de verkiezingen is weg. Uh, denk je dan ook dat meteen al het gedoe rondom corona ook verdwenen is? Zo, dat is een hele goede vraag. Uh, een andere vriendin van mij die is uh, de baas bij een medisch bedrijf. En zij zegt dat zij in hun top van het bedrijf voorsorteren tot deze ellende uh, tot 2023. Hoppa. Nou, dan is iedereen naar de kloot officieel. Hoor. kan ik je vertellen? Ja, dus ik, ik ging echt huilen toen ze het zei. En uh, maar zij is heel nuchter. Ze zei, hey broer, Darwin uh, heeft nooit gezegd van uh, uh, het is het recht van de sterkste... De, de soort die zich weet aan te passen, dat is de soort die overleeft. Dus je moet in aanpassingsstand in plaats van in, uh, in, in, in vechtmodus. Ja, dus oh. we zijn onderdeel momenteel van die evolutieleer. leer. Hoppakee, uh, ja, pas ja. u aan. En uh, voor hetzelfde geld uh, kunt u in de, in de maalstroom mee en anders moet u afhaken. Dat is een beetje de gedachte dan. Ja, goed. Ja, en ik heb er heel moeilijk mee gehad. Ik, heb, ik, ik Kijk, ik ben... Uh, ik ben natuurlijk ook een beetje een wappie, maar tegenwoordig zou dat uh, heten dat je uh, in het autistisch spectrum valt. Ja. Maar in die lockdown, ik was zo intens gelukkig in die periode dat iedereen thuis zat mm -hmm. en zogenaamd niet naar buiten mocht. Maar je mocht wel een wandeling maken. Weet je? Ik kan niet tegen tegenstrijdige berichten. Dus ik ging elke dag naar buiten en ik heb elke dag gewoon een rondje gelopen. Mm -hmm. en ik heb boodschappen gedaan, ik heb boodschappen voor mijn buurvrouw gedaan. Ja. Dus uh, ik heb alles gedaan wat mocht. Iedereen boos, want je kwam buiten. Autistje. Uh, ja, denk nou, je mag naar buiten en je mag anderhalve meter. en uh, uh, uh, je mag een wandeling maken. Ja. Maar um, wat ik wilde zeggen is. Uh, er was niemand op straat. en ik leefde helemaal ja. op. Helemaal, dus mijn conclusie was. ik heb me 50 jaar lang aangepast aan dit drukke bestaan. en nu iedereen weer normaal doet. ik heb het er heel moeilijk mee gehad. Ja. Ik kon het niet meer ja, aan de afspraken, mijn agenda. Ik, het lukte me niet meer. Rick nee. van Goed, laten we, dit even, laten we dit even... Het is wat ik wil nog even ja. onderwerpen aanstippen. En we hebben Kom. nog maar 10 minuten. Um, en dat is toch niet voor mij een heel onbelangrijk onderdeel. Want um, hoe vreemd ook het ook is. Kijk, je bent natuurlijk geboren in Den Haag. Uh, en Dus ja. da daarmee een Nederlands paspoort. Maar volgens mij krijg, ja. krijg je je Turks paspoort gratis van Erdogan. Toch of niet? Ja, ja, ja. ja. Ik heb een gratis paspoort van Erdogan. Gratis <laughs> nationaliteit van hem, ja. Ja. Dus uh, je, je, zit nog, uh, je bent nog een van de, van de jongens en meisjes van Atatürk. Uh, ja. Ja, het, het is helemaal zo uh, op, op papier dan. Um, ja. Maar je verzet je af en toe wel heel erg hevig tegen, tegen bepaalde bevolkingsgroepen. En zeker in hun gedrag... Um, uh, ja. en, en daarbij uh, probeer je af en toe wel weer te nuanceren. van uh, Zij die niet deugen, daar zet ik mij tegen af. Maar het is wel heel bijzonder natuurlijk... dat in het huidige racisme-debat... Uh, ja. ik eigenlijk helemaal niks meer mag zeggen... als blanke Nederlander over ja. wat er in dit land gebeurt. Terwijl ik mijzelf geen racist acht. Maar ik ja. word wel weggezet of als landverrader... als ik de ene kant ja. kies... Of als racist als ik de andere kant kies. Want ook hier zijn geen grijs tinten. Het is zwart of het is wit. Je mag het zeggen. Nou, ik heb zitten overwegen of ik een opiniestuk zou uh, insturen naar NRC of naar Volkskrant. Want dan deug je. Dan, dan doe dan doet je stuk er opeens toe. Dat ik vind dat, uh, dat de blanke, niet eens de man, maar gewoon de blanke uh, uh, vrouw, CQ man, de Nederlander. Dat die zich wel heel makkelijk laat piepelen in het racisme debat. Echt ja. dat dat dat ze zo makkelijk omrollen op hun rug gaan liggen... en um, andere mensen met een andere etnische afkomst... de ruimte geven om racistisch te zijn... Waar ze, wat ze zelf niet eens zouden durven te doen... Dat, ik vind het belachelijk. Dat ik, wat jij nu zegt. Hè, omdat je, dat je niks meer durft te zeggen. Omdat je dan als racist wordt weggezet. Het is te zot voor woorden. Ja, maar e, e, dus, Eber, ik heb een tijdje, en, terug op, ja, tijdje terug op de radio. Heb ik gezegd in een gesprek. En het was eigenlijk grappig bedoeld. En ja. er zat ook geen negatieve connotatie bij. Geen bevoeglijke naamwoorden. Ja. Die je, ik, toen, toen sprak ik het woord neger uit. En dat was eigenlijk ja. zonder nadenken. Maar meer gewoon ja, om wat je zag. Ja. En vanaf dat moment zag je alle mensen stilvallen. Niemand durfde meer in gesprek te komen. En toen zei iemand tegen mij, you said the n-word. Ook gewoon op die manier. En toen dacht ik bij mezelf, nu zijn we echt gek aan het worden. Ik, ik heb daar echt niks negatiefs mee bedoeld. Echt helemaal niks. Um, het, het paste in dat verhaal. Maar ik mag dus ja. het woord dus niet zeggen. En ik word nu eigenlijk verketterd, omdat ik dan per ongeluk dat heb, zou hebben gezegd. Ik heb daar eerlijk gezegd niet goed over nagedacht. Nou, en, dan, ja. en dan voel ik mij heel erg ongemakkelijk. Ja, weet je, als kind wat al kreeg ik te horen als ik iets zei van uh, uh, wat zogenaamd een belang niet zou kunnen zeggen. Ja, jij mag het zeggen. Ik reageerde altijd furieus. Waarmee, en dan zei ik altijd van, jij mag het ook zeggen. Er staat nergens geschreven dat ik iets wel mag zeggen in dit land en jij niet. Je moet het gewoon zeggen. Het is onzin om mij de kastanjes uit het vuur te laten halen. Dus als, als het stilvalt bij jou, dan... Ik snap dat het stilvalt. Want mensen moeten opzichtelijk deugen. Het antwoord is op de reactie is gewoon heel simpel. Als een zwarte het mag zeggen... waarom mag jij het dan niet zeggen? Ja, eens. Ze besluit dan met z'n allen... dat dit niet gezegd mag worden. Ja. Weet je, ik, ik let erop dat ik het niet meer zeg. En jij let er blijkbaar ook op. En uh, in, een, in een onbewaakt moment zeg je het. Maar daar bedoel je, daar, dat maakt jou niet opeens wat een slaafdrijver. Zeker niet. Allesbehalve. Maar, maar, maar mag ik even met jou teruggaan? Vier jaar uh, terug in de tijd. Toen was jij een beetje boos. En toen, toen, toen zei je bepaalde dingen. En ik vraag oh. me af. Zou je dit nog zo hebben gezegd zoals je het hier zegt? In Amsterdam ben je weggetreiterd. Hoe was dat? Een opluchting. Ik had blijkbaar een zetje nodig om weg te gaan. En uh, dank jullie wel, klote mokroos en klote turken. Er komt iets goeds uit. Ja, nou ja, dat was uh, uit een stu stuk emotie. Zou je dat nog durven zeggen, nu nog? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ben dankzij die klote turken en die kutmokroos ben ik uh, teruggegaan uh, naar Rotterdam. Ja. Iets waar ik al mee bezig was. Maar waarvan ik niet precies wist of ik het zou durven. Ik heb het setje gekregen van tuig. En tuig van Turkse en Marokkaanse komaf... Uh, islamitisch tuig. Ja. En uh, ik ben ze daar heel dankbaar voor. Ja. Ik moest eerst door een hel. En ze hebben mijn ouders ook door een hel laten gaan. Maar hey, naar regen komt zonneschijn. Ja. En die zon schijnt hoor. Kan ik je vertellen. Ja, Ik hou er wel van als mensen gewoon duiding hebben. En duiding geven aan dingen. Um, dat dat, dat, dat uh, wens ik eigenlijk iedereen toe. Want dat maakt de, de samenleving wel een, uh, wel een stuk duidelijker. Um, maar ik, ik, ik zelf uh, zou, uh, zou hebben gezegd, dankzij het je etters, dankzij het je klootzakken... maar ik zou zelf nooit uh, dat zeggen wat jij nu uh, zo hardop zegt, omdat je... Het waren etters, het waren etters maar ja. die etters hadden twee dingen gemeen. Ten eerste, het waren allemaal islamitische etters... Ja. Uh, en hetgeen wat ze niet gemeen hadden. Uh, was hun verschillende etnische afkomst. Maar ze hadden wel een etnische afkomst. Uh, uh, dat die anders was dan de Nederlanders. hadden ze ook gemeen. Ja. Dus ik vind uh, dat ik dat best mag benoemen. Ja. Dus het is hetzelfde als jongeren. Uh, uh, mensen beroven. Uh, en dat jongeren. Uh, van allerlei. ik uh, ja, durf niet eens kattenkwaad te zeggen. maar criminele activiteit ontplooien. en dat je dan uh, elke keer denkt. ja, maar het was niet Floris, het was ook niet Hendrik, het was ook niet Jan. Maar het was wel Mo en het was wel uh, Ali en het was wel weet ik veel wie. Wat voor jongeren zijn dat dan? Nou, dat zijn jongeren die niet opgevoed worden door hun uh, ouders. Maar hoe moeten we, hoe moeten we dit, uh, dit racisme-debat dan gaan voeren, uh, volgens jou? Uh, want uh, ik, ik, ik word er echt helemaal eng van. Uh, we hebben en die corona ellende en het feit dat we in dit land. Uh, dat je zo op je woorden moet passen. Uh, dat je, dat je, dat je niet dingen eruit vloept. die misschien eigenlijk uit een soort van baldadigheid. zeg maar, daar eigenlijk helemaal niks uh, verkeers mee bedoelt. Maar je kunt niet bij alles zeggen. Waar is die tijd gebleven? Nou, misschien is het goed dat je niet meer alles kunt zeggen... maar ik ben het er helemaal niet mee eens. Uh, ik vind dat je alles moet kunnen zeggen. En ik, ik, uh, ik betrap mezelf er wel op dat ik denk van... oh god, als ik dit nu zeg, krijg ik weer de hele meute achter me aan. Heb ik nu even geen zin in. Uh, dus op die manier is er wel een, een kleine zelfcensuur die ik toepas. Maar ik denk dat er... Uh, wat ik je zei, misschien moet ik dat opiniestuk toch nog schrijven... Ik vind dat de blanke Nederlander wat fermer mag optreden. En mag zeggen, en nou is het afgelopen. Weet je, uh, was ooit zag ik in... Uh, was het bij Oprah of bij weet ik veel... Het was op Amerikaanse tv, was een Amerikaanse vrouw. Die zei, weet je, ik ben heel blij dat mijn uh, voorvaderen als slaaf naar Amerika zijn gehaald. Want ik had ook gewoon kunnen ver, verkommeren in Afrika op dit moment. Ja. Uh, aan hiv kunnen overlijden in Afrika. Maar ik heb hier de kansen gekregen, omdat zij geleden hebben heb ik de kansen gekregen om te zijn wie ik ben. Om mezelf te ontwikkelen. Ja. Die, ik niet, die kansen die ik niet daar had gekregen. En zo zie ik mijn eigen uh, leven ook. Kijk, als mijn ouders in Turkije waren gebleven... waren ze stinkend en stinkend en stinkend rijk geworden... omdat artsen in Turkije nou eenmaal stinkend rijk worden. Ja. Um, ik had daar een bepaald leven gehad... waar ik nu veel harder voor moet werken... dan uh, dat ik daar ooit zou hebben moeten doen... Ja. Maar ik ben ontzettend gelukkig dat ik hier alle kansen krijg... om in vrijheid te leven en om gelijk, gelijk te zijn... en ook om gelijkwaardig te zijn aan ieder, ieder ander in deze samenleving. Dat is in Turkije niet zo. Dus ik ben mijn ouders heel erg dankbaar dat zij hierheen zijn gekomen... en dat zij ontberingen hebben geleden. Want het was echt niet makkelijk hoor om als vrouw... Uh, nee. in die tijd hier als arts te werken. Maar ook als man uh, hier als buitenlander te komen werken. was echt niet makkelijk. Nee. Maar ze hebben het gedaan en ze hebben ons, hun kinderen kansen gegeven om onszelf te worden... in plaats van uh, een persoon te zijn... die continu moet vechten... om te mogen zijn wie ze zijn. Ja. Dus ja, nee. ik. Uh, en, de, en de grap is dat je natuurlijk zelf... in 2016 hebt gemerkt... Um, wat er kan gebeuren als dat je in Nederland... je mond opentreekt en dan dingen zegt. Uh, of dat je in 2016... Uh, opmerkingen maakt over Atatürk en over... Uh, uh, hoe heet hij? Weet je, ja? Weet je dat, uh, dat Rutte dat zelfs... tegen me zei in een van onze telefoons... die moest echt heel hard lachen. Zo, hey, uh, al die dingen die je over mij hebt geschreven. Dan reageer ik toch wel een beetje anders. hè? Ja precies. Heel dus, hard lachen. En dan zegt hij zoiets. Ja. Toch lekker relativerend en vol humor. Dat, ja, dat is gewoon fijn. Maar zo'n Hagia Sophia. Dat, dat, van ja. museum naar, naar, naar moskee zou gaan. gaan daar, daar had je ongetwijfeld een stuk over geschreven. Maar dan, dan had je waarschijnlijk nu alweer in de cel gehangen. Dat, de, de, die kans bestaat. In, in, in dat land toch of niet? Als je in Turkije woont is elke dag, elke seconde... is een kans om opgepakt te worden. Je hoeft er niet eens een stuk voor te schrijven. Okay. Voor je gedachten kun je al opgepakt worden. Mm. Nou ja goed, het is goed om wel dan in dat geval te zien wat het ene land heeft en wat het andere land je brengt. En, maar als jij Nederland ter afsluiting van dit alles toch iets zou mogen meegeven. En dan met, met name op de twee issues die op dit moment toch heel erg leven. Het racisme debat en het verhaal over de anderhalve meter samenleving. Wat, wat zou jij uit de grond van je hart tegen, tegen alle mensen willen zeggen die naar deze podcast luisteren op het strand ergens? Zou ik willen zeggen, gebruik je heldere verstand. Denk zelf na en uh, ga niet meteen op je rug liggen. Autoriteit heeft niet per definitie gelijk. Uh, macht is verslaafd aan macht en ook aan geld. Dus het wil niet meteen zeggen dat ze gelijk hebben. Er zijn altijd andere redenen waarom uh, mensen... Uh, iets zeggen of iets, uh, iets doen. Maar blijf helder nadenken. En dat recht hebben we in Nederland... om onze, voor onze eigen mening op te komen... en uh, om, om kritisch te durven zijn. De vrijheid die we hebben... is heel groot in dit land... En omdat iemand een grote bek op zet, zoals uh, de, de Black Lives Matters, de bewegingen, wil dat niet zeggen dat ze op elk front gelijk hebben. En als autoriteit heel streng kijkt en zegt dat we anderhalve meter afstand moeten houden onder elke omstandigheid, wil dat ook niet zeggen dat ze altijd gelijk hebben. Nee. Uh, waarvan achter? Ik dank je in ieder geval voor deze afgelopen kleine 40 minuten. Um, oh. ja, uh, uh, uh, sorry Ebro, maar ik ga zometeen wel even naar het strand. Uh, of naar het oh, strandbad. ik ben je moord. Waarom <laughs> zeg je sorry? Ik, zou, ik gun het je van harte. Ja, nee, maar ik vind het ontzettend leuk om vanaf deze positie, terwijl ik kijk naar mijn palmboom, uh, met jou te, uh. mogen, te jou te mogen praten. Trek een paar extra baantjes voor mij in ja, ik, ik zal het nodig hebben, ik zal het nodig hebben Ebru. Ja. <laughs> dank je wel en, en geniet Ebru. daar in, in 02. En uh, graag tot de volgende keer. De groetjes. Ook de volgende keer. Bedankt voor je tijd ook. Doei. Ja, jij vooral. Doei, doei Rick van Veldhuizen. Ik heb een mening. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.